5 uur. met het NOS Journaal. Bij de tweede demonstratie deze maand van Black Lives Matter in Den Haag waren vanmiddag aanzienlijk minder demonstranten naar het Maliveld gekomen dan op 2 juni. Toen kwamen er ongeveer 1500 mensen, vanmiddag waren het er een paar honderd. Vandaag was het niet zozeer een algemene betoging tegen politiegeweld en racisme. Dit keer was het een protest tegen een nieuwe wet die volgens critici de politie ruimere bevoegdheden geeft om geweld te gebruiken. Even verderop hield de nationalistische actiegroep Voorpost een tegendemonstratie. Beide demonstraties verliepen zonder incidenten. En de organisator van de demonstratie tegen de coronamaatregelen die morgen in Amsterdam zou worden gehouden, vindt het verbod daarop onbegrijpelijk. Hij vindt het discriminatie dat Black Lives Matter wel mag demonstreren. De Amsterdamse burgemeester Halsema verbood de demonstratie voor morgen omdat ze bang is dat er meer dan 10.000 mensen op afkomen. En ook in Utrecht, Den Haag en Maastricht zijn demonstraties tegen de coronamaatregelen verboden. De corona-uitbraak in een Duits vleesverwerkingsbedrijf in Noord-Rijn-Westfalen breidt zich verder uit. Ruim duizend medewerkers blijken besmet. Eerder deze week waren dat er al bijna 700. Tweederde van de geïnfecteerden werkt op de snijafdeling. Inmiddels is het bedrijf gesloten en zitten alle 7.000 medewerkers in quarantaine. En de gemeente Den Haag heeft bijna drie ton te veel uitgekeerd aan ondernemers die coronasteun nodig hebben. Die steun is aan bijna 200 ondernemers dubbel overgeboekt. De fout kwam aan het licht toen een van de ondernemers zelf aan de bel trok. De gemeente vraagt de ontvangers om het geld terug te storten. Wie dat niet kan, krijgt een betalingsregeling. En het weer op enkele plekken is nog een lichte bui mogelijk. In de loop van de avond klaart het op. Morgen begint vrij zonnig. Vanuit het westen meer bewolking en wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Na het weekend volop zon en een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A10 De Ring van Amsterdam staat tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert drie kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Richting Knaalpunt Amstel zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Werd gezongen en gefloten in de straal? Had de slagersjongen nog een opera paraat? De metselaar kon zingend op de stijger staan. De melkboer leegde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers, zijn drie bestond nog weer, maar iedereen zijn eigen stem. Tijger komt van Paljas Jeruzalem.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 Yes, that's right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 for real. The Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik ben even gewoon hier. Als je niet erin vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haaringen halen. Moet je eruitjes bij? <tied> max, Max, Max, super Max, Max, super, super Max, Max, Max, super, max, max, super, max, max, super, max, Max, super Max, Max, Max, super Max, super Max, super Max, super Max, super Max,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 l <laughs> l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 We'll be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 Cause right.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 Met een kontje, snolle bolletje.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 Een voor de date vandaag om een uur of zes. Nu zit ik hier, het is toch te laat. En ik denk dat je mij in de steek laat. Briefje zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op ja, In een sms ga ik van jou. Je laat me zitten in de gaten. Briefje zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op ja, Kom je? Weg? Hoe is het? Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Het is niet waar.